Maartensdijk, Loosdrecht, Westbroek, Hollandse Rading Groeneka, Maartsen, De Beel, Zij, Soets Utrecht, Waren, Hilversum, Mussen, Naarden Huizen, Almere, Wees Midden-Nederland luistert mee Starpoint Dance FM Dit is Mark Peters met tussen gaten en slapen Ja, de eerste en het tweede en laatste uur starten we de VM 937. Shannon hoor je. Van mijn favoriete artiesten. Waar ik mijn carrière mee zal beginnen en nooit mee zal eindigen. Uh, dit was inderdaad niet uh, die fijne plaat dan. Let the music uh, play maar in dit geval. Kimmy tonight, start op de film 937. Inderdaad, de nacht is alweer bijna aangebroken. Inderdaad, 11 uur geweest. Dat betekent dat we tegen een tijd zijn van 12 uur middernacht aanlopen. Dat het alweer bijna maandag is. Dat het alweer voor velen bijna tijd is inderdaad, om jullie zorgen te maken. Over de aankomende werk of schoolweek... Oh, jongens, moeten moet er zelf ook een beetje aan geloven. Ik moet er eigenlijk niet aan denken. Hè? Laten we nog even positief zijn. Dat laatste uurtje dat in is gegaan. Het laatste uur, Starpoint Dance FM. Het laatste uur waarin we je meenemen. Het bed in Peters. Inderdaad, sluit een weekend. Starpoint af. Time is right, right. We'll Dat is mooi drum-solo's, let op! Ja, hou je vast, daar komen ze! live plaats van Cupido die met zijn liefdespijlen op zoek is naar een gewillig slachtoffer Starbucks FM 937 Time in is dus een only shooting love in the USA remixes vanaf de CD Greatest Hits Waar gaat op staat, jongeren radio op zijn allerbest Starboard Tussen gapen Oeh. en slapen Dance FM. Starpoint Dance FM. Muziek van deze tijd, hè? Hun stijl. En illegaal. Dat maakt het spannend, voel je wel? Gooi, een land, verstreek en ver, ver daarbuiten. Dit is Starpoint Dance of vrouw met een geweldige strot. Marta Wars. Ooit tekenen ze uh, voor de vocals uh, van uh, uh, groepen als Black Box. En uh, uh, uh, iets van uh, CNC, volgens mij ook nog wel. En uh, nou, vele andere producties waar zij voor tekenen, in ieder geval qua vocals dan. Uh, Dit was Carry On, plaatje wat ze maakte ergens uh, eind 1993. En uh, wat niet echt succesvol was in Nederland, helaas. Ah, Starboard FM 937 was een van de weinigen die de plaat uh, inderdaad uh, op dat moment uh, draaide. Dus nou ja, dat uh, was helaas niet genoeg. Uh, ja. Ik kan er niks aan doen. Do ja, wat moet ik doen dan? Do ja, wat moet ik doen dan? Uh, ik weet het alweer. De frituurpan aanzetten zeker voor de bitterballen. Ik snap het al. Ja, misschien een beetje vermoeiend. Ik weet niet of je morgen moet werken of naar school. He? En dan de hele dag de, de nacht nog even door wil halen. Dan uh, ja, weet ik al hoe je eruit ziet morgen. Ah, mocht je het van plan zijn, is dit wat dat betreft wel de goede tekst. He? Als je het doet, doe het in ieder geval goed. SOS-band, hoor je. Starboard FM 937. Everything you do, do it right. Take your time. Inderdaad, nemen er de tijd voor. Deze de hele nacht. Ja. Maak het allemaal uit. Starboard FM 937. Ja, inderdaad. We nemen je mee. Het bed in. Dit is sluiting op Starboard FM 937. Met hele mooie klanken nu in de cd-spelers. Klanken van Jackie Graham. Here is Around and Around... Water. Around and around and around and around Jackie Graham, starboard of M937 <laughs> dat Peters niet kon kiezen uit de uh, grote collectie van deze formatie. Over welke platen draaien? Dan maar even de grote Megamix met al die fijne classics bij elkaar. Ik heb het over uh, niks minder dan de BB&Q Band. Met als laatste inderdaad de grootste, misschien on the beat, uh, Starlet. Voor Gooi, Eemland, Vechtstreek en Ver Ver daarbuiten. Dit is Starpoint Dance Event. Tussen gapen en slapen. and give nothing at all. Blijft dat Yamo ja, be there, James Ingram. Samen met Michael McDonald's. Je zult de Michael McDonald's, die met veel heren samen heeft gewerkt, ook met deze van Warren G. Regulates.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 Ja, is ook een versie zonder Michael McDonald. Maar eigenlijk uh, niet zo lekker als deze. De Jammin mix. Regulate, Warren G, Nate Dog. Tezamen met dus inderdaad die vent met die hele fijne stem. Ah, <laughs> inderdaad. De enige rechter, James Ingram. Uh, nee, James Ingram. Moet je maar horen. En Michael McDonald natuurlijk. Je zitten er weer helemaal een beetje naast. Ja, daar komt er van. Al die cédé'tjes liggen hier allemaal in de war. Uh, Mijn papieren allemaal door de war. Ja, ja daar krijg je ervan, hè. Ah, wat late uur dan uh, inderdaad is Peters ook een beetje warrig aan het worden en dan het ook tijd om inderdaad voor Peters om de ogen te gaan sluiten. Ja, je kunt zeggen van hem wat je wil. Ik weet ook wel dat er veel dingen over hem gezegd worden. Maar ja, één ding blijft natuurlijk wel: de man heeft briljante muziek gemaakt. En dat staat vast in de analen. In veel records, verkoop Michael Jackson. Vanaf de nog steeds volgens mij meest platina bekroonde LP CD thriller. Hoorde je de, nou ja, ik denk toch wel de grootste hits vanaf de CD. Billie it! Nee, yeah, Bidit, Billy Jean natuurlijk. Dat was het hek. Dat he, zeg ik uh, Billy Jean. Sober de 937, King of Pop Michael Jackson dus. En inderdaad, nou ja, Ach, laten we die man gewoon een beetje met rust. Eh? Ja, dat lijkt me ook beter. Eh, laten we niet zo op zijn huid zitten. Die is al niet zo best. Sober de 937, al bijna tijd om afscheid te nemen. Eén van de laatste. Hier is Jeffrey Osborne. Ah, sees on the left. I turn on all the lights oh, oh, oh, oh, And pray that this fantasy can be real Maakt niet uit waar ze is als ze er maar is. Ah, dat geldt ook een beetje voor ons, natuurlijk. Maakt niet uit waar we zitten als we er maar zijn. Inderdaad, een heel weekend te beluisteren vanuit Midden-Nederland op 337 En wereldwijd via het web Elke Elk weekend weer, dus staan we voor je klaar. Maar het weekend zit er op Starboard FM 937. Dit is inderdaad een van de laatste plaatsen. In ieder geval de laatste wat betreft de gepresenteerde uitzendingen. Zometeen nog wat non-stop muziek tot de verbindingen één voor één afschakelen. En daarmee ook de zender op 93.7 zullen doen laten zwijgen. Dus, uh, nou ja. Starboard FM 937, we bedanken je voor het luisteren. Voor het bellen, voor het sms'en. Voor het reageren op de uitzendingen. En uh, nou ja, gaan je inderdaad groeten. Sterkte wensen voor de aankomende werk- of schoolweek. Je namens al deze heren hier voor de schermen, zoals Dennis van Geffen, Rompedon, Richard van der Bos, Pascal van Veen, Michel van Straten. En uh, nou, ik zei de gek, Mark Peters, bedanken. En ook natuurlijk de mensen achter de schermen, met... Ja, ook die bedanken je. En die bedanken wij ook inderdaad voor hun geleverde service. Waardoor we inderdaad weer met z'n allen konden genieten het afgelopen weekend. Van de klanken, dance, trance, R&B, club en classics. De ingrediënten ingredi ingredi ingredi van dit radiostation elk weekend weer. Op 7 dus. Hey, graag tot volgende week. Adios.